Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Wow, goedemiddag. Ja, daar zijn we. Radio 1 vandaag. Zoals elke vrijdag vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met debat, zang, dans en opinie. En hoe sluist de afgezette Oekraïnse premier Janukovic zijn geld weg via Nederland. Wie zijn de grootste kanshebbers bij de Oscars? En bijvoorbeeld een debat over de vraag of een 32-uurige werkweek... wel een goed idee is. Dat en meer zometeen na het NOS-journaal. In Amsterdam is schrijver en columnist Hugo Brand Kostius overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brand kreeg grote bekendheid met zijn columns in onder meer Vrij Nederland en de Volkskrant en zijn literatuurkritieken in NRC Handelsblad. Onder de naam Battes publiceerde hij het boek Opperlandse Taal en Letterkunde, dat bekroond werd met de Multatuliprijs. In 1984 werd hem de PC-hoofdprijs toegekend, maar toenmalig minister van Cultuur Brinkman weigerde hem de prijs te overhandigen omdat hij Brandkostjes teksten beledigend vond. Hugo Brandkostjes was 78 jaar. Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein bevriezen de banktegoeden die Oekraïners er hebben. Onder de mensen op de Zwitserse lijst zijn de Oekraïnse president Janukovic en zijn zoon. Oostenrijk en Liechtenstein hebben niet bekendgemaakt van wie in die landen de banktegoeden zijn bevroren. Ook is niet duidelijk om welke bedragen het gaat. De tegoeden zijn van mensen die worden verdacht van mensenrechtenschendingen en corruptie in Oekraïne. Zwitserland onderzoekt of Janukovic en zijn vertrouwelingen geld via Zwitserse rekeningen hebben witgewassen. In China zijn ruim duizend mensen opgepakt... op verdenking van de babyhandel op internet. Volgens de Chinese autoriteiten zijn vier bendes opgerold... en zijn 380 baby's bevrijd. De politie van Peking en Jiangsu kwam in actie na tips over een website... waarop kinderen te koop werden aangeboden. Correspondent Marieke de Vries. Hij verkocht ontvoerde baby's, baby's die op het platteland ontvoerd worden... weg van arme ouders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 Staatssecretaris Dijksma van de Economische Zaken wil dat dierproeven alleen nog worden uitgevoerd als er geen alternatief is. Ze wil ook dat dieren niet langer voor proeven worden gefokt en vervolgens niet worden gebruikt. Dijksma wil verder verbieden dat van proefmuizen een teen wordt afgeknipt. Dat gebeurt om de dieren uit elkaar te houden. De stichting Dierproefvrij is blij met het besluit. Ja. Fantastisch, Ja, dat is natuurlijk zo mogelijk. Je, je moet het je indenken. Je bent net geboren en meteen wordt er zonder verdoving een teen van je afgehaald. Dat is toch ja, het is bijna barbaars? Volgens staatssecretaris Dijksma zijn er genoeg alternatieven voor dierproeven, zoals computersimulaties. In 2011 en 2012 werden er meer dan een half miljoen dierproeven gedaan voor medische doeleinden. Een dief heeft vannacht de politie gebeld om te melden dat hij bij een inbraak vast was komen te zitten in de keukenlift van een restaurant in Velp. Hij kon geen kant meer op. De politie bevrijdde de 23-jarige inbraak uit zijn benarde positie met hulp van de eigenaar van het restaurant. De bevrijde man was maar kort vrij. Hij zit voorlopig vast in een politiecel. De lift moet vervangen worden, evenals een ruit die de dief had ingedikt. De man was er nog niet aan toegekomen om iets te stelen. Het weer is in het midden- en noorden afwisselend zon en wolken. In het zuiden bewolkt met geleidelijk regen of motregen. Het is 7 tot 9 graden en er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht ook in het westen en middenregen. En ook morgen is het wisselvallig. Verkeers, verkeersinformatie, Edwin Hart. Er staat één file in Nederland op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda en Knoop het Sint-Annebos, drie kilometer.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 En ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel 0900 5555 000. 10 cent per minuut. Of ga naar ik word lid van Max.nl. Dank u wel. Radio 1 Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Susanne Bosman en Jan Monk. Goedemiddag vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om de uitzending ook bij te wonen. We gaan het hebben over Oscars. Wat zijn de grootste kanshebbers? Dit weekend worden ze uitgereikt. En waarom vergapen wij ons daar eigenlijk aan? Waarom verovert de Chinese elektronica-gigant de Europese markt? Huawei heet die. En is een 32-uurige werkweek wel een heel goed idee? Daar gaan we over debatteren. Precies. Wij verwelkomen ook onze vaste gasten... Margriet van der Linden, Kees Bomen en Barbara Barend... over ja, leven, politiek en sport. En live muziek. Ik dacht dat er een band kwam. Ik geloof dat er nu een koor staat ik weet het niet precies, Tessa Rose Jackson. Radio 1 vandaag Oeh. Ze gaan zo direct op... Begeleid door henzelf op instrumenten, de muziek verzorgen tijdens deze Radio 1 Vandaag. En nu aan tafel Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Straks praten we over het e-call systeem, waarmee hulpdiensten onze auto meteen en heel makkelijk kunnen vinden. Maar ja, privacy zeggen we dan meteen natuurlijk. Verder filmredacteur Floortje Smit en onze commentator Margriet van der Linden. Ja, over hoofdpersonen in het nieuws. Maar eerst ook een hoofdperson in het nieuws. De verdreven machthebber van de Oekraïne, Viktor Yanukovych... zou samen met zijn rijke vrienden geld wegsluizen... via Nederlandse dekmantelfirma's. Die beschuldiging komt onder meer van het uh, anticorruptiecentrum in Kiev. En ook de nieuwe Oekraïnse premier Arseni Yatsen Yatsenyuk... zegt dat onder de verdreven president... tientallen miljarden zijn verdwenen uit de schatkist. Bij ons te gast Henk Willem-Smits, auteur van het Belastingquote. Uh, ja, Henk, Jan, uh, Henk Willem. Sorry, Henk Willem, neem die kwalijk. Uh, hoe werkt het? dat wegsluizen van dat geld? Ja, ja, Zij noemen het dekmantelfirma's. In Nederland noemen we dat gewoon brievenbusfirma's. En daar zijn er uh, tienduizenden van hier in Nederland. En uh, waarvoor ze meestal gebruikt worden... is om uh, geld uit een grondstofrijk land, zoals de Oekraïne is... He, er zit veel kolen, naar een belastingparadijs te sluizen. Dus naar Zwitserland bijvoorbeeld, of naar België. Via Nederland. Via Nederland. Nederland heeft vaak uh, heeft heel veel belastingverdragen met andere landen. Ook in Afrika, ook met landen als Kazachstan en Oekraïne. Uh, daardoor kunnen die bedrijven makkelijk hun geld naar Nederland brengen... tegen een, uh, een nul tarief of een heel zacht tarief. En omdat... het, het idee daarachter is ooit geweest, uh, je moet voorkomen dat die wereldwijde bedrijven twee keer belasting betalen. Twee keer belasting betalen, betalen ja. Het is ter voorkoming van dubbele belasting, ja. inderdaad. Maar uh, de regels worden nu zo, kunnen zo toegepast worden, dat je dus helemaal nergens... De zoon, begrijp ik van Jan Oekowitsch, heeft bijvoorbeeld twee van die ja, dekmantelfirma's, brievenbusfirma's in Den ja. Haag. Ja. Wat, wat weten wij daarvan, in hoeverre dat vanuit de Oekraïne via ons weggesluist wordt? Nou, ik ben, er, ik ben er even ingedoken. Ik heb, ik heb de statuten opgevraagd en een uh, jaarverslag. Maar dat valt heel weinig uh, uit af te leiden. Het is wel zo dat het moederbedrijf Oekraïens is. Dus ik zie niet direct dat het naar Zwitserland of een ander belastingparadijs... Maar wat voor bedrijven uh, het zijn het dan eigenlijk? Waar, waar hebben ja, die dat dus is zo de financiële holdings, is de, heet dat. Zo, dus, ook, dat is vaag allemaal, hè? Die worden, ja. gebruikt, uh, die worden meestal gebruikt om meer te investeren in andere bedrijven. Dus je sluist geld naar, dat, uh, naar die brievenbusfirma... en die investeer je weer in een uh, andere firma, maar bijvoorbeeld is in Oekraïne. Yeah. Maar het mag... Toch? Het mag zegt maar van der Linden. Ik bedoel, Gebeurde... het, is, het is niet keurig dat hij uh, geld van de Oekraïense bevolking hè, wegsluist. Dat is, het, dat is een probleem, kan me voorstellen. Ja. Maar die brievenbus, die mag. Ja, maar als dat het mag, er komt in principe heel veel voor. Ja, Judith ja. niet. Maar als het mag, want het mag inderdaad. Maar waarom weten we het dan niet? En wordt er zo geheimzinnig over gedaan? Uh, ja, nu zijn we hierop gestoten. Ik zou niet weten hoe we hierachter zijn gekomen. Maar volgens mij moet je ervoor zorgen... dat dit soort brievenbusfirma's geen uh, ondergronds bestaan uh, leiden. En dat je weet wie het bezit. Ja, maar dat is ook te zien hoor, in de Kamer van Koophandel. Ja, ja maar dan weet je nog niet altijd wie echt nee. degene is die het bezit. En hier komt mijn... Uh, hier komt mijn punt... Dat moet volgens mij veranderen. En dat kan ook. Ik heb vorige week wetgeving in het parlement aangenomen. In het Europees parlement aangenomen. Die voor alle 28 lidstaten regelt. Dat je een register moet hebben. Waar jij als journalist dus ook in kunt kijken. Mm -hmm. Waarbij we weten wie de persoon is. Die die firma bezit. Want Henk Willem, Jij zei je hebt geprobeerd het erachter halen. Dat is dus bij, uh, in die zin bijna ondoenlijk. Dat je er niet werkelijk achter komt. Om hoeveel geld het gaat. et cetera. Nee. Maar er zijn, het zijn niet alleen maar bedrijven uit de Oekraïne. Er zijn Grie veel multinationals die op die manier werken. Ja, er is bijna geen één uh, grote multinational die niet... Uh, Zoals noemen ze wat minute. voorbeelden? Apple, Google, uh, Starbucks... Ik geloof General dat er Electric. ooit nog een Nederlandse prinses was met een brievenbusje... op de Guernsey-eilanden... Dat was bedoel, prinses Christina ja. inderdaad. Ja. Uh, Voor heel veel meer van de, maar In Dat vraag je dan inderdaad af. Uh, is dat dan niet handiger? Want waarom gaan zij dan weer naar zo'n eiland... Met nou, die, die, uit die echte ja. hardcore belastingparadijzen, zeg mm -hmm. maar... zoals Guernsey en Zwitserland... die hebben niet die belastingverdragen die Nederland heeft. Dus in Nederland dus moet er dus toch tussen zitten? Ja, kijk, als, als, als, in, als in Kazachstan of in een Afrikaans land... als daar een delegatie uit Zwitserland of guernsey dan weten de ambtenaren daar wel dat ze de deur dicht moeten houden. En Nederland heeft nog niet dat imago in veel van die landen. Met als consequentie dat Gaddafi ook hier een brievenbus ja. had ja, om zijn olie we weg te, te sluizen. Ja. En weten wij eigenlijk, hebben we eigenlijk enig zicht op, of helemaal niet, om hoeveel geld het gaat dat via Nederland wordt weggesluist? Ja, dat is uh, 4,5 biljoen. En hoe weten we dat dan? Uh, dat wordt bijgehouden door de Nederlandse bank. Die, die uh, houdt bij hoeveel geld door, uh, door Nederland heen wordt gepompt. Is dan er ook de... kritiek op verder uh, vanuit buitenlanden? Ja, Duitsland uh, heeft er veel kritiek op. Die hebben nu ook een, uh, het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is ook vrij nadelig uh, voor Nederland. Wat weer heel vervelend is voor het MKB. Dus je ziet dat uh, Nederland zich wel in de eigen staat aan het bijten is nu. Dat het tegen zich uh, ja, Maar Nederland hebben we er tot nu toe dan wat aan gehad eigenlijk? Aan al die biljoenen? Nou, niet veel. Het levert een paar duizend banen op en... Uh, en Want dat zijn mensen die, en vier, en schuiven, die, die miljoen echt miljoen miljoen met geld aan het schuiven zijn. De portier bij de brievenbusfirma. Ja, ja, bijvoorbeeld. ja je, je, dat heet trustkantoren. Dat zijn uh, bedrijven die dus die brievenbusfirma's beheren. En dat is het werk dat het oplevert. Maar dat is in verhouding tot het geld dat hier uh, langskomt ongelooflijk weinig dus. Ja, het, is echt, uh, het stelt niks voor. En in verhouding met de banen die je dus elders verliest. De voormalige president van Zuid-Afrika, Thabo Mbeki, doet een onderzoek voor het geld wat Afrika verlaat... richting belastingparadijzen zoals de onze. En wat dat dus kost uh, in, in Afrikaanse landen. Wat je dus niet in de schatkist terugziet. Waar je dus niet je gezondheidszorg en je onderwijs ja, mee, maar maar mee neerzet. Ja, maar daar eigenlijk belasting over. Betaald ja, zou moeten worden. Ik bedoel, dat kost levens. Ja. Weten wij eigenlijk waar dat geld precies van. Is? Want deze. Dit bericht, wat de aanleiding is voor ons gesprek, Willem, dat is afkomstig van het anticorruptieactiecentrum in Kiev. Dus is het fout geld? Of ja, hoe fout weet is niet. het geld? Ja, we weten we dat? Nee, nee. Je had ja, het over investeringen. Waarschijnlijk geld, komt het uit kolen. Heel he, heel dat vaag. zit daar veel in ja. Oekraïne. Dus als die zoon van Janukovits... een gewoon een keurige kolenhandel heeft, dan. Hoeft het niet zou zwaar, het netjes kunnen, zou kunnen zijn. maar goed. Ja. Ja, die ja. Mensen dat dat daar, lijkt uh, me niet. He? De berichten ja. zijn hier meer verstand van dan ik. Dus, uh, dat zijn, zijn vermogen in een hele korte tijd van 7 miljoen dollar... naar 510 miljoen dollar is gestegen plots klaps. Dat ja. klinkt toch voor gewoon nette handel heel erg opmerkelijk in ieder geval. Ja. Ja, maar... maar het is ook altijd zo frappant hoe al die uh, dictators hetzelfde opereren. En dan dat zo'n bevolking 20 tot 30 jaar onder zo'n knoet heeft gezeten. En vervolgens Gaddafi noemde Judith uh, Almer. Toch het heel is veel geld weg. Kunst weg, geld weg, alles gewoon weg. Maar Judith zei niet: de politiek staat machteloos? In nee, deze? nee, dus niet. Want er wordt, uh, de, dit valt onder, uh, onder witwassen eigenlijk. Zwart geld witwassen. En dat, daar zijn Europese regels voor. En die moesten weer eens. Herzien worden en daarin um, nou, lag een voorstel dat, uh, dat een bank of een verzekeringsmaatschappij altijd moet weten wie zijn klant is. Maar hoe weet je dat nou? Dus ik heb die, die, uh, die wet geamendeerd en gezegd dat kun je weten met een openbaar register uh, van wat heet uiteindelijke belang hebben. jij zoiets zitten? Nou, ik werk zelf voor quote en uh, daar gaat de vlag uit als er zo'n uh, register komt. Want dan maakt het, het maken van de quote 500 een stuk uh, eenvoudiger. Nou, dat is, dat is fijn voor jou. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat we daarmee een soort van zelfreinigend vermogen in de samenleving in, uh, inbakken. Want al al mag het van onze belastingverdragen, verdragen, moreel mag het niet... dat je hiermee gewoon uh, uh, burgers van hun belastinggeld... waar het onderwijs mee betaald moet worden, uh, bestelt. Ja, want het gaat niet alleen om inderdaad foute dictators... Maar, maar inderdaad ook gewoon bedrijven in Afrika die onterecht winst wegsluizen. Precies, ja. waar ze gewoon ter plekke belasting over hadden moeten afdragen. Ja. En Willem Smits, uh, ja, want, goed, jij zou juichen, zeg je... maar dat klinkt ook een beetje uit door... ik verwacht niet dat dat heel snel gebeurt. Ik bedoel, heb je een beetje fiducie in de politiek wat dat betreft? Oeh, nou, ik vind dat een heel moeilijke. Ik denk dat er wel veel krachten zullen zijn die uh, zo'n register niet zullen zitten. Maar ik kan... Wie ik, bijvoorbeeld? Op... Nou, de Nederlandse nou, uh, overheid. Dijsselbloem bijvoorbeeld. Ja. Uh, de... Maar ja, als, als, als ik goed begrijp, be uh, aantal banen dat valt vies tegen. En wat er aan een strijkstok voor Nederland blijft hangen, dat is ook... Uh, ja, dat is iets anders in, in, in dan dat register, hè? Ja, maar goed, dat, dat is een belang. Daarvan kan ik me voorstellen, oké, okay, laten we dat niet openbaar maken. Maar ik zie het belang niet nee, van de Nederlandse ik, overheid. Ik zie het ook niet in het gekke. Is Cameron kennelijk is wel Cameron een vindt het een goed idee. De Britse premier. Uh, Hollande in Frankrijk vindt het een goed idee. Uh, maar de Nederlandse overheid verzet zich nog. En ik moet nu in onderhandeling met die 28 lidstaten. Dus ik hoop eigenlijk dat, uh, dat Dijsselbloem nog wat beter naar Cameron luistert. Hoe kijk jij het... er verder naar? Oh, nou, wat hier ik geschetst... denk wel... Ja, dat is interessant inderdaad. Uh, de Nederlandse regeringen... Ja, die, die zit een soort spagaat vaak. Want je zag het ook met, uh, met de NS. De Nederlandse spoorwegen is een mooi voorbeeld. Die hebben zo'n constructie via Ierland uh, opgezet. Ja. Waar Dijsselbloem heel boos over was. Maar Deutsche Duitse Baan zit hier in de Belmer met precies dezelfde constructie. Hè? Dus... Ja, als, een, als een Nederlands bedrijf uh, naar Ierland gaat om daar uh, ja, financiële anabolen in zich te spuiten, dan, uh, dan spreekt Dijsselbloem er schande van. Dus eigenlijk vindt hij het fout. Mm -hmm. Als hij hier maar hij faciliteert dan het wel voor buitenlandse spoorwegen. Dus dat is dus Aantrekkelijk zijn voor het bedrijfsleven, voor het buitenlandse bedrijfsleven. En dan die brievenbusjes, ja, is... die horen daar dan ook wel bij. Ja, het wordt, het wordt, de Nederlandse regering denkt dat dit een soort van invloed oplevert. Dat als je al die buitenlandse bedrijven hier hebt, dat je dan uh, wat grotere stempel kan drukken op de, op de wereldpolitiek. Ja. Als, als naar, bij op bezoek gaat bij Obama dan vertelt hij daar dat Nederland de grootste investeerder is in de Verenigde Staten. Wat op papier systeem. zo ja, is, alleen het geld komt uit Duitsland en Frankrijk en Spanje en andere landen. En gaat via Nederland wordt dat geïnvesteerd in Amerika, omdat dat uh, belastingtechnisch heel handig is. Ja, dus het staat op die manier dan ook nog wel weer goed? Ik denk, nou ja, het is inderdaad heel moeilijk te doorgronden wat nou precies de motieven zijn om, om deze industrie... Uh, zo in stand te laten en te beschermen. Wat je wel ziet is dat die, dat die accountantsbureaus... die hebben wel een heel sterke lobby ook. Je ziet uh, accountants bij KPMG en Ernst Young en Loef, Die verdienen er geld aan. Die verdienen er ja. geld aan, maar je ziet ook dat die partners... zijn vaak ook professor op universiteiten... en ze zitten ook vaak weer in uh, adviescommissies... voor de Tweede Kamer en de regering. We gaan bijgeldoen. We gaan in elkaar grijpen. Ja, precies, het belastingparadijs vooruit. Ja, dat heb, ik dat heb ik geschreven. Dat zeker. Dat ligt hier op tafel. Oké, okay, Henk Willem Smits, <laughs> auteur dus van dat boek Het Belastingparadijs, werkzaam ook bij Quote. Dank je wel. Ja, Blijf nog even bij ons aan tafel om je met de dames weer te bemoeien zo meteen ook. Ja, we blijven ook ja. nog even bij geld. Tenminste, digitaal geld. Er is grote onrust in de Bitcoin-wereld, de digitale munt. De oudste handelsplaats in bitcoins, uh, dat is het Japanse Mt. Gox. G-Gox heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een opmaat naar faillissement. En laat nou bij die handelsplaats. Heel veel mensen uh, uh, uh, hebben bepaald dat ze daar hun bitcoins gaan stallen. Aan de lijn, Nick Wouters van de economieredactie uh, NOS. Uh, Nick, waarom dreigt die handelsplaats via te gaan? Nou, dat is heel simpel. Ze zijn de bitcoins kwijt die daar gestald zijn. Dat waren er 850.000, dat is behoorlijk wat. Dat is 7% van het totaal aan bitcoins. En ze zeggen, ja, we kunnen ze niet meer vinden. Uh, ze zitten niet meer in ons systeem. Het is een beetje hetzelfde als... Uh, ING die zou zeggen, ja, we hebben geen geld meer... Uh, ja, ga maar is, ergens anders heen. Het is heen. weg. ja, ja echt, iemand goed schoongemaakt we... of zo? Ja. ja, nou, ze zeggen, het is een zwakheid in ons systeem. Ze zeggen wel sorry daarvoor. Maar oh. waarschijnlijk zijn de bitcoins gestolen door hackers. Ja, dat kan bij bitcoins een stuk makkelijker dan bij uh, het echte geld. Ja, want ja, je ja. gaat gewoon uh, thuis achter je computer zitten... probeert in het systeem te komen. En als het dan eenmaal lukt, dan kun je zo die bitcoins naar je toe halen. Maar wat betekent dat voor al die mensen die daar die bitcoins hadden staan... Hm. Ja, vrijwel zeker dat ze die niet meer uh, terug gaan krijgen. Het bedrijf uh, zit op het randje van het faillissement. Ja, als het failliet gaat, dan staan de schuldeisers uh, in een rij om uh, geld terug te halen. Het bedrijf heeft wel wat geld, maar niet genoeg om al die bitcoins uh, terug te betalen. Ja, en bij bitcoins heb je niet zoiets als wat, uh, wat je hier bij de bank hebt. Dat je sowieso altijd een deel van je spaargeld terugkrijgt. Ja, dat is ook uh, deels de charme, vinden de mensen bij bitcoins. Dat je dat soort systemen niet hebt. Maar ja, nu zie je, je bent ze daadwerkelijk kwijt.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 Ja? Zijn we weer op de zender? Ah, dat is hartstikke gaad. fijn. Ja, nou ja, we vielen ja. dus even weg. We hadden het over uh, de, ja, de. Bitcoin, de diefstal die kwijt waren. eigenlijk. Uh, die, die we hebben. En nou ja, de vaststelling dat, uh, omdat dat natuurlijk ook een alternatief uh, betalingsmiddel is. er weinig uh, garanties zijn voor uh, deelnemers. om uh, hun geld dat ze daarin gestoken hebben weer terug te zien. Het zal niet goed zijn. In ieder geval voor het vertrouwen in die Bitcoin. En wij wilden uh, daarna naar de muziek. Ik denk dat we dat, dat nu maar, maar gaan doen. Tessa Tess Roos Jackson. I'll figure it you up Rose Jackson met Lost and Found. En dan horen ze nog meer vanmiddag. Privacy, daar gaan we het over hebben. Want dat lijkt inmiddels iets uit de jaren negentig hoor. Waar we over een paar jaar alleen nog wat over kunnen lezen op uh, Wikipedia. Zeker van, nu vanaf volgend jaar zelfs. Je rijgedrag altijd en overal gevolgd kan worden in Europa. Het Europarlement stemde deze week in met het zogeheten e-call systeem. Dat verplicht in alle nieuwe auto's wordt geïnstalleerd. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Dat e-call systeem. Judith Sargentini, Parlementaire van GroenLinks. Hier aan tafel hoorde je al eerder. Um, wat, wat, wat doet dat precies in de auto? Yeah. E-Call is een, is een ingebouwd uh, telefoonchipje eigenlijk, simkaartje. Wat, uh, um, wat gewoon in je auto zit. En op het moment dat jij een ongeluk krijgt, je tegen een boom botst... belt dat kaartje automatisch 112. En dan is de bedoeling uh, dat er dan een ambulance komt om je te rennen. Want die zien ook meteen waar je bent en zo. Ja, en daar zit hem dus, uh, uh, uh, de kneep. Ik heb zelf tegen dit voorstel gestemd. Niet omdat ik niet heel graag oplossingen vind voor... Uh, uh, verkeersveiligheid, um, maar dat, dat, uh, dat simkaartje, dat moet inderdaad weten waar je bent, en die houdt dus je gps-coördinaten bij. Continue. Dat houdt het voortdurend bij. Het houdt uh, het voortdurend bij, maar doet daar niks mee, totdat jij een ongeluk krijgt. Dus het slaapt totdat het botst. Het, ja, maar dat, het slaapt, want het, het is dus niet dood, het slaapt. En dat betekent dus dat uh, als een hacker uh, bedenkt dat hij erin wil tappen, dat hij toch echt wel weet waar je bent, of als de politie binnenkort denkt, maar wacht even, dat is een interessant een nieuw middel, uh, dan kunnen ze dat uh, ook gaan, uh, gaan gebruiken. Uh, en ondertussen moeten we niet denken dat dit nou echt helpt om ongelukken te voorkomen. Want... Mensen stappen nog steeds uh, met een slok op achter het, uh, achter het stuur en rijden te hard. En er zijn ook heel erg veel plekken in Europa waar er niet binnen een half uur een ambulance uh, voor de, dus de deur staat. In een zin heeft het dan geen zin? Nou ja, het is wel en zo. We zijn... als, als jij bos ben, je misschien niet meteen in staat om te bellen. Zeker. En dat systeem wel. Zeker, dat klopt. Maar dan moet je daarnaast nog regelen... dat er ook echt ambulances zijn die kunnen komen. En al, dit gaat heel erg veel geld kosten. Want je moet dus al die 112-systemen... in 28 landen hierop gaan inzetten. En ik denk dat je dat geld beter kunt besteden... aan andere manieren voor uh, uh, verkeersveiligheid. Nou, als we met z'n allen minder hard gaan rijden... als je de, de, uh, de uh, rijmaxen naar beneden haalt... dan heb je meer veiligheid. Maar er is hier dus vergeten uh, dat zo'n chip een ander uh, doel ook kan dienen. Eigenlijk helpt het vooral de, uh, de automobielindustrie. Er zijn nu al dure, met name Duitse auto's die zo'n chip hebben en Mercedes, uh, BMW. En, uh, Hebt die, u die ook op bezoek gehad? Zeg maar de lobbyisten die, uh, uh, Ik heb deze, nee, want yep. waarom? Ik niet, nee. Deze. Heb wel rond zien lopen? Uh, op allerlei vlakken kom ik heel veel lobbyisten tegen die niet willen dat wij aan de wetgeving op de privacy rommelen. Maar ik heb toevallig voor uh, de automobielindustrie. Komt niet zo vaak bij GroenLinks langs. Nee. Nou maar, ja, ja, goed. En, en misschien dat was ook niet nodig, want u bent in de minderheid. Want de meeste mensen hebben voorgestemd uh, in dit geval. Ja, en de, wat dat dus toe gaat leiden. is niet alleen dat iedere nieuwe auto zo'n chipje ingebouwd krijgt. dat 112 belt. maar dat ook uh, uh, autobedrijven, uh, automaatschappijen. Uh, hun eigen uh, chip kunnen aanbieden. waarbij ze bijvoorbeeld een deal sluiten met een verzekeringsmaatschappij. of met een reparatieservice. Uh, uh, je krijgt kort als je maar met onze chip werkt. Ja, nou ja, dus dan heb je eigenlijk de wetgeving helemaal niet nodig. Nou, ik denk dat we met de wetgeving dus een nieuwe, een nieuwe businessmodel creëren. Maar, maar dit gaat daar toch nog niet over? Dit gaat alleen maar over de hulpdiensten. Niet, niet over verzekeringsmaatschappijen, automobielfabrikanten, etc. Nee, maar dit regelt dat het overal in moet. En daarmee regelt het dat het overal in kan. Hier begint en te creëer zechten. je iets nieuws. Hm. En weet je, ik heb hierover natuurlijk nagedacht... hoe dat eruit moet komen te zien. Maar als jij dan kiest voor de, voor de chip van... BMW. En je krijgt dat ongeluk. En en jouw belletje naar een ambulance moet via de BMW-centrale. Ja, en weten daar ze gaat wel. wat fout. Ja, Niet ja. alleen daar weten ze wat van, maar daar gaat wat fout. Die centrale ligt eruit. Wie is er dan aansprakelijk? Verantwoordelijk. Even, want, want uh, Suzanne zei het al. Uh, merk je iets van de lobby? Hè? Uh, de de Groenen hebben in het Europarlement een rapporteur als het om uh, ja, dit onderwerp gaat. Privacy, databescherming. Uh, data ja. uh, uh, daar lazen we ook van een interview. En de, de voorbeelden hoe inderdaad uh, hij onder druk gezet Onder andere, onder andere zei hij dat Duitsland ontzettend dwars ligt. Dus laten we zeggen Angela Merkel die zo boos was. Hè, toen de Amerikanen bleken alles af te luisteren. Uh, in hoeverre speelt dat een rol? Dat, dat een land als Duitsland uh, hier uh, voorkomt. Uh, dat je die informatie kan beschermen. Nou, ik heb vooral last van de Amerikanen. Oh. Maar over, kijk, de, de wetgeving die we proberen aan te scherpen... op, uh, op gegevensbescherming, maakt dat een heleboel bedrijven... bang zijn dat de manier waarop ze nu geld verdienen niet meer kan. En dat is niet alleen maar online, maar ook uh, dat, uh, dat je, uh, als, je uh, bij het, uh, uh, als je bij een vroedvrouw komt... dat je daar nou opeens post krijgt van de ouders van nu... of uh, uh, jonge meisje, of hoe die bladen tegenwoordig ook mogen heten. Omdat uh, de vroedvrouw vrouw jouw gegevens doorgeeft. Wij willen wetgeving die zegt, dat kan niet meer. Maar, maar zit, lopen de Amerikanen daarbij in de weg? Of nou, zitten bij die de, dwars? De of komen ja. die wel op kantoor? en zeggen oh, oh. Nou, voor, Dit geldt dus ook voor, uh, voor de Googles en de Amazons van deze wereld. Want wat we ook willen, is dat het niet meer mag dat jouw privégegevens door een Europees bedrijf bij een <coughs> ander land terechtkomen. Ja, maar u zei net, we hebben last ja. van de Amerikanen. Dan vraag ik me af of maar het ook ze ook fysiek is of ze ook daadwerkelijk over de vloer komen. Ja, ze komen. Het, nou ja, ja, die komen over de vloer. En die, be die beïnvloeden ook met name de lidstaten. Uh, want die zeggen, kijk, als je zo'n wet op die manier aanneemt... Dan, uh, dan kan Google in Europa eigenlijk niet meer fatsoenlijk functioneren. En Amazon ook niet. Want die vallen ook onder Amerikaanse wetgeving en zijn verplicht... En zetten ze dan ook echt druk? Ja, want die gaan dan een plaatje geven aan, Nederland, aan, aan overheden... over wat dat dan aan banen zou schelen of aan omloop eh, in, in geld. Is slecht voor de economie. Ja. Is slecht voor hun economie. economie vooral. Want ik kan me voorstellen dat als je de wet aanpast... dat er ook wel weer interessante nieuwe modellen komen. En dat dat ook goed voor onze economie kan zijn. Maar wat gaat er hier nou voor? Je zult nog gaat moeten werken. Want volgens nog was er hiervoor bijvoorbeeld de meerderheid in het Europarlement... een sterkte daarbij. Uh, wij gaan nu luisteren naar het nieuws. Van de NOS, Ewaard Jong. Dit is Radio 1. Viktor Yanukovych, die vorige week Oekraïne ontvluchtte, heeft op een persconferentie in Rusland gezegd... dat hij nog steeds de wettige president van het land is. Hij zei dat door bedreigingen hij gedwongen werd de hoofdstad Kiev te verlaten... maar dat niemand hem heeft afgezet. De macht in Oekraïne is overgenomen door nationalisten en fascisten... die een kleine minderheid van de bevolking uitmaken, zei Yanukovych. Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein bevriezen de banktegoeden van Oekraïners. Onder de mensen op de Zwitserse lijst zijn de Oekraïnse ex-president Janukovic en zijn zoon. Zwitserland onderzoekt of Janukovic en zijn vertrouwelingen geld via Zwitserse rekeningen hebben witgewassen.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 Volgens de staatssecretaris zijn er genoeg alternatieven voor dierproeven... zoals computersimulaties. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Met een tafel Floortje Smit die het zo direct over de Oscars gaat hebben. Henk Willem Smits van Quote zit hier. En Judith Sargentini hoorde haar voor het nieuws van GroenLinks over onze privacy. En Margriet van der Linden met wie we, we wekelijks praten hier op vrijdagmiddag. Over van alles en nog wat personen in het nieuws afgelopen week, jouw keus uh, daarin. Waar heb je met name naar gekeken afgelopen nou, week? Nou, ik heb er een beetje een lijn in proberen aan te brengen. En dat werd me eigenlijk gewoon ook toegereikt... door alle zaken die zich in de nieuws hebben voorgedaan. Het begon uh, met dat we terugkwamen uit sortie. We hebben het hier aan tafel vaak gehad over sortie. En dan hebben we het ook vaak gehad over de mensrechten. Zeker ook de homorechten die daaronder vallen. Een, een lijn, en, want je hebt een top vijf. He? Ik heb een top vijf. Ja. Laten we beginnen met nummer vijf. En dat is meneer Maurits. Hendricks, en dat is de chef de mission uh, van de Nederlandse equipe uh, die naar Sochi is geweest. Mm -hmm. Hij vond het geweldige spelen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want 24 Veel, medailles, uh, onder acht vrienden, goud. En, en, nou, dat was natuurlijk echt fantastisch. Maar wat hij ook zei was, uh, ja, we hadden van tevoren natuurlijk wel een beetje onze wenkbrauwen opgetrokken. Want er was natuurlijk wel wat trammeland met die mensrechten en die homo's en zo. Maar toen wij daar waren. Nou, daar hebben we echt helemaal werkelijk helemaal niets van gemerkt. Hef zelfs iedereen omhelst de Ster ja, een hand gegeven. Ster omhelst, dat is geknuffeld, hè, zei zij. Maar Maurits Hendricks had naar de bewakers gekeken die daarop dat soort complex allemaal rondliep, en die hadden stuk voor stuk een glimlach op hun gezicht, wat eh, volgens in zijn ogen bewees dat het allemaal nog ja, want in Amerika Zarslecht... waren ze veel onvriendelijker geweest. En nou, in Amerika waren ze waarschijnlijk andere... waarschijnlijk in alle en, landen zijn ja, ze veel vriendelijker, ja. maar de Russen zijn bij uitstek hele mensen En dat had hij aan de lijve ondervonden. Uh, hij had ook wel gezegd, we hebben twee weken lang in een bubbel geleefd... waarvan ik alleen maar kan zeggen, meneer Hendricks, waarvan acte. Ja, op, uh, op nummer vier, want die was, die was er ook, ook. Dat was de Amerikaanse uh, Billie Jean King. Mm -hmm. uh, voor uh, hele jonge luisteraars onder ons. Dat was ooit een zeer verdienstelijk tennisspeelster. Zes keer Wimbledon gewonnen. Een lesbische vrouw. Ze is speciaal door Obama naar Sochi gestuurd... Sommigen zien daar een soort geste in. Zo van, ik kom zelf niet. Maar uh, jullie hebben hè, Nederlanders de half nou ja, biseksueel... iedereen wust. wij hebben Billie Jenkins King. En die gaat uh, naar de sporters kijken. Die had een hele andere toon. Ja, zij had ook gevonden dat het geweldige spelen waren geweest. Amerika heeft het ook goed gedaan. Dat het goed was georganiseerd. Maar, zei ze... Ik raad het IOC aan met klem. En op basis van het Olympisch Manifest. Om toch in de toekomst te gaan kijken. Hè, als je een land de Spelen toewijst. Of een stad. Hoe gaan ze om met mensenrechten. En zeker ook de homorechten. Dat is geborgd in het... Uh, Olympisch Manifest. Dus maak daar gebruik van. Dat is natuurlijk wel een puntje, want iedereen is, begint te klagen... dat ja, wel zeven jaar geleden die keuze al gemaakt heeft. Tuurlijk, maar uh, het afgelopen jaar gaan we niet helemaal weer herkauwen, hoor. Okay. maar daar is dan in Rusland wel een beetje wat veranderd. Dus uh, is zo gek is het niet dat we het daarover hebben. Dus uh, Billy Jenkins op nummer vier. En op drie, uh, uh, mevrouw Jan Brewer. Je schrijft het als Jan, Jan Brewer. Dat is de gouverneur van de staat Arizona. Uh, er komt nu al een soort roze lijn in mijn top ja, 5. We, beg we beginnen wat te ontwaren. Uh. Maar uh, het, het uh, parlement van Arizona had een wet aangenomen... dat mensen, burgers, in staat stelt... op basis van hun religie te discrimineren. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld... als ze nou, uh, nee, te nee, maken nee, hebben met uh, een homoseksueel... Uh, je bedoelt, ze worden niet gediscrimineerd op basis omdat ze Op basis van hun religieuze religie principes mogen ze discrimineren. Precies. Uh, luister naar me. Sorry. Uh, nee, een, ondernemer, een ondernemer, een in, ondernemer... in Nederland wordt dat trouwens ook best gevast... Hoor, door uh, bepaalde scholen. Een ondernemer die bijvoorbeeld... bij wijze van uh, uh, zijn religieus besef... vindt dat hij niet uh, werk mag verschaffen aan een homoseksueel... mag op basis van die wet dat ook gerust uitvoeren. Nou, vrijheid van religie je Ja, ook. vrijheid van religie. Het is maar een beetje uh, de, de vraag... in welke artikelen je allemaal gaat shoppen. Maar de antidiscriminatiewetgeving staat ook voor mevrouw Jan Brewer nog buiten kijf. En, en zij heeft... dit waarschijnlijk als een soort ja, anti-homowet. Uh, dat, dat dat legitimeert? Of is het echt puur vanuit de religie uitgegaan en is dat een bijverschijnsel? Ja, ik denk dat. dat uh, Arizona is een hele religieuze staat. Ja. Dus dat hebben ze uh, natuurlijk ook een, een, een groot uh, kiesdeel, uh, hè, mensen die religieus zijn daar. Dus dat hebben ze willen faciliteren. Je zou het kunnen vergelijken met de weigerambtenaar... die wij een tijdje hebben gehad, die gelukkig ook weer is opgerot. Want ik vind eh, onder, onder de vlag van de overheid dat je mag discrimineren... dat vind ik een schande. En mevrouw Jan Brewer heeft daarvan ook gezegd dat gaan wij niet doen. Want je mag dus naar de rechtbank zeggen... ja, ik ben hartstikke religieus en ik wil geen homo in mijn zaak. En, ja, en zegt rechter, dan zegt de rechter, okay. u heeft gelijk, ja. want die wet hebben we net aangenomen. Maar het dus gaat gelukkig niet door. Het ja. gaat niet door. En dan op uh, nummer twee. Ik zat even uh, te twijfelen of het nou de een of de ander moest worden. Nee, het, nummer twee is meneer Arnoud van Doorn. Uh, misschien kennen de meeste van ons die nog als uh, een fervent PVV'er. Nou, die meneer is bekeerd tot de islam uh, en vindt nu hele andere dingen. Mm -hmm. En uh, hij is uh, verbonden aan de Haagse Partij van de Eenheid... Dat klinkt allemaal reuze, één en uh, fantastisch. Maar hij vindt hele andere dingen inmiddels. Uh, hij vindt dat de gemeente Den Haag moet stoppen... met het aandacht geven aan homo-emancipatie... omdat homoseksualiteit verwerpelijk is. En volgens mij uh, is dat hij het het leven daarmee kan doen. Nee. En, ja, nou ja, kijk... Mm -hmm. ik... Ik kom van Jan Brewer en nu zitten we opeens bij meneer Arnoud van Doorn... de ex PVV die nu opeens hele andere dingen vindt. Volgens mij is hij één stap verwijderd van de TBS-kliniek. Dus ik raad meneer Teve aan die het nog lang in stand te houden. En volgens mij is deze meneer ook wel het levende bewijs... Van dat voorlichting en emancipatie op dat vlak hard nodig is... ook nog in Nederland. En dan op nummer één... Hoe kan het ook anders? Uh, nou ja, de heteroseksueel van Afrika. En dat is de Oegandese president Museveni. Zo moet ik het uitspreken, zo, toch? Ja. Die uh, in al zijn wijsheid en goedheid... Uh, en goed, goed geïnformeerd. En goed geïnformeerd. En goed voorgelicht En zich laten bijspijkeren door uh, binnen- en buitenland. Uh, in al zijn wijsheid de anti-homo-wetgeving heeft ondertekend. En een zaal toesprak met mannen en vrouwen. En uh, hij tot een uitspraak kwam en zei kijk nou eens mensen om je heen naar vrouwen. Ik bedoel hoe kan je nou niet op die prachtige vrouwen? Nou dat was een ja. beetje het argument voor deze meneer om die walgelijke wet te ondertekenen. Dezelfde dag nog publiceerde een krant... En niet de 500 of 200 rijkste van het land... Eh, maar de 200 bekendste homoseksuelen... waarmee er een vrijbrief werd gegeven om die vooral een kopje kleiner te maken. Overigens, de, de rol van de Amerikaanse kerk is daar ook wel opmerkelijk in. Hè? Ja, maar goed, ik, ik las ook wel berichten van... ja, uiteindelijk is het weer het Westen... want dat zijn die Amerikaanse religieuzen, die zijn er naartoe gegaan. Die hebben natuurlijk ook hun belangen, die zijn er wel geweest. Mm -hmm. Maar deze man is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Ja. Dus vlak dat niet uit ja Het is een koloniale uitvinding. Dus eigenlijk hebben wij de schuld. Hoe vind je dat de reactie maar vanuit de... Nederland is geweest? Ja, die ontwikkelingsgelden stopzetten. Ja. En Teven, die zei... Uh, mensen die daar vervolgd Ik vind dat een hele keurige opvatting. Het is uh, wel een beetje gek dat Teve... vorig jaar of twee jaar geleden... toen er een paar rechtszaken liepen over... homo's uit Afrika, waaronder Oeganda... zei, ze kunnen wel terug. Want ze kunnen zich, als ze zich daar... wat minder openlijk homo opstellen... kunnen ze best leven. Hij zei, ga maar terug in de kast, dan kun je terug naar Oeganda. Oh, maar het, ik ben blij dat hij dat nu niet meer zegt. Nee, hij kan het ook niet meer zeggen... omdat het gewoon uh, te grote koppen in de kranten uh, inmiddels oplevert. Maar meneer Teven is wat dat betreft... en dat bedoel ik niet lullig, want er zijn er veel meer van... bijvoorbeeld meneer Maurits Hendricks... het voorbeeld van een blanke, heteroseksuele, westerse man... die ongelooflijk zijn best moet doen... om zich zeg maar iets voor te stellen van iemand in zo'n land. Hmm. Goed, dat waren de top 5 van oh, Margriet van der Linden Volgende week weer een hele nieuwe top 5. Met misschien ook wel weer een hele andere rode draad. Ja, geen roze dan meer. Hè? Mag, is het er veel? is het te veel? Nee, is goed. Dat is een heel homogeen verhaal, zullen we maar zeggen, Margriet Dank je wel. Muziek? Tessa Rose Jackson. Now I see. Een week nadat hij voor het laatst op televisie verscheen vanuit het oosten van Oekraïne, heeft de afgezette president Janukovic, daar is hij weer gesproken. Hij gaf een persconferentie op de Russische TV vanuit Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland. Even een klein stukje daarvan. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под угрозой своей жизни и жизни своих близких. En de US-verslaggever Gertjan Dennekamp keek en luisterde mee. Wat zegt hij hier, Gertjan? Ja, hij is niet gevlucht, maar hij moest wel weggaan. Omdat hij uh, de veiligheid van hem en zijn naasten uh, moest waarborgen. Uh, hij is uh, beschoten, vertelt hij op de persconferentie. Hij is overigens nog steeds bezig. Uh, en uh, ja, de enige mogelijkheid om in leven te blijven was volgens hem om naar uh, Rusland uh, te gaan. En dat heeft hij gedaan. Ja, Hoe staat hij er eigenlijk bij? Is hij strijdlustig zoals hij vorige week nog was? Uh, ja, um, vastberaden. Uh, hij uh, zit er in het pak, uh, stropdas en hij legt uit dat uh, de verkiezingen die binnenkort gaan plaatsvinden volgens hem niet wettelijk zijn. Hij zal dan ook niet meedoen. Uh, hij wijst er steeds op dat er een akkoord lag tussen de oppositie en de regering. En die had deze puinhoop kunnen voorkomen die nu is ontstaan. De nationalisten en fascisten die een minderheid vertegenwoordigen hebben gewonnen en dat is mede dankzij het beste want dat heeft die oppositie de hele tijd lopen pemperen. En uh, hij verwijt dan ook het Westen een onverantwoordelijke politiek. En hij wil eigenlijk dat er in Oekraïne een referendum wordt gehouden, zodat iedereen zijn zegje -ie kan doen. En daar heeft u dan wel vertrouwen in, wat hem betreft, uh, in de uitkomst. Uh, werd het hem door journalisten, of hij is nog steeds aan het woord? Hè? Mogen journalisten vragen stellen? Ja hoor, dan mogen mensen vragen stellen en dat doen ze ook. Hij beantwoordt niet alle vragen, hij ontwijkt sommige dingen. Hij werd bijvoorbeeld gevraagd hoe bent u nou eigenlijk in Rusland gekomen. Nou, daar was hij niet zo heel erg duidelijk over. Hij had nog wel weer kritiek op de huidige regering, want hij zegt dat is het werk van Maidan, de mensen die hier op het onafhankelijkheidsplein staan een gewapende revolutie geweest en het is eigenlijk een kabinet van de overwinning en zeker geen regering van nationale eenheid. En misschien die analyse heeft hij natuurlijk wel een klein beetje gelijk want wat we nu op de krim uh, zien gebeuren en ook in het oosten dat bewijst dat er delen van het land zijn die hij uh, in ieder geval beter aanvoelt dan de nationale regering op dit moment en die eigenlijk ook weinig van Kiev moeten hebben. Dat verwoordt hij hier ook. Of hij daar nog heel veel steun heeft, ik denk het niet, ik waag het te betwijfelen ik denk dat daar ook heel veel mensen zijn dat als ze hem al vinden wat hij vindt, dat ze hem eigenlijk een, een, een, een zwakkeling vinden omdat hij gevlucht is en niet voor zijn zaak is blijven staan. zijn rol is uitgespeeld? Ik denk het wel. Uh, ja, het kan natuurlijk gek lopen, uh, maar uh, ik, ik verwacht niet dat hij nog een enorme rol gaat spelen in uh, de toekomst van Oekraïne. Oké, okay, Gert-Jan Lennekamp, dankjewel. Komende zondag zitten er... Nou ja, toch weer een aantal mensen s'nachts voor de tv... want dan vinden Los Angeles de uitreiking van de Oscars... plaats de 86e editie alweer... en gaat de, het beeldje voor de beste film naar... You no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan... And that servant... that don't obey his lord... shall be beaten with many strikes. That's scriptural... If you want to survive, do and say as little as possible. I I But I don't want to survive. I, I want to live. Ja, je mist toch een beetje het beeld altijd. Of gaat hij naar... Explore has been hit. Explored. Ja, de echte filmkennis Spannende weet, film, ja. weet je natuurlijk welke twee dit zijn. We hebben Floortje Smit van de Volkshand hier aan tafel. Uh, kun jij even zeggen welke, uit welke films deze fragmenten kwamen? Dit, uh, het eerste fragment was uit uh, 12 Years a Slave... en het uh, tweede fragment was uit Gravity. Ja, en dat zijn de grootste kansen, hebben ze ook meteen? Ja, eigenlijk zijn dat wel de grootste kanshebbers. Het is een beetje gek, omdat American Hustle... Had, had heel erg veel Oscar-nominaties. Dus die gold uh, toen die nominaties bekend werden... als de grote kanshebber. Um, maar eigenlijk lijkt het nu een beetje tussen deze twee films te gaan. Wil je heel kort zeggen waar allebei die films over gaan? Ja, Twelve Years a Slave is een... een, een een vrij hard uh, drama over een, een man die wordt ontvoerd. Het is een, een, uh, hij leeft als Afro-Amerikaan in New York. Uh, als, als, als vrije man. Uh, en hij wordt ontvoerd en verkocht. En hij belandt in het zuiden. Uh, als slaaf dus. Um, en de tweede film dat is Gravity. Dat is een soort. Uh, ja, het is een achtbaan van een film. Het is. Uh, het, gefilmd in 3D, het gaat over twee astronauten... die uh, vast komen te zitten in de ruimte... en terug op aarde willen belanden... terwijl dat echt vooraf volstrekt ongeloofwaardig lijkt... dat ze het ooit gaan halen. Ik verklap verder niks... Um, ik heb zo'n idee. Maar het is, het is echt het is een, een, een serieus drama... versus extravaganza technische special effects. Ja, maar waar ook drama in zit. Want we hoorden net, ik geloof dat het Sandra Bullock was... die heel erg in paniek was omdat George Clooney... nou ja, die zien we nooit meer terug. Het drama is... Clooney doodgaat. Dat kan niet. Hoe moet het dan met die koffie? Ja. Nou ja, het, het drama, het, het ja. punt is van die twee films ook... Uh, Gravity is niet genomineerd voor een best scenario. Um, dat is opvallend, want eigenlijk kan je niet de beste film winnen... als je niet genomineerd bent voor Best Scenario. Hmm. Want er zit dus eigenlijk niet echt een verhaal in... vinden de mensen van de Academy. Het is, echt, het is een ervaring en um, niet, niet zozeer een verhaal. Hoe kun jij voorspellen? Want nou ja, iedereen heeft altijd wel een mening. Uh, bedoel, uh, we hebben allemaal wel een paar misschien... of uh, een van die films uh, favoriete uh, uh, film. nou ja, Je hebt een favoriete film... en je hebt een film waarvan je denkt... die gaat winnen. Ja. En dat is op basis van uh, kenniskunde, ervaring... en uh, hoe dat altijd gaat daar. Ja. Het begint, het begint en... eigenlijk met de Golden Globes... Als die worden uitgereikt, dan kan je al een klein beetje zien welke richting het opgaat. En daarvoor wordt al maandenlang gespeculeerd over wie er mogelijk in aanmerking kunnen komen. Dan komen die nominaties. En daarna komt een hele reeks aan, aan prijsuitreikingen zoals de Screen Actors Guild Award en de Directors Guild Award. Dat zijn prijzen die worden dan uitgereikt door de regisseurs van Hollywood of de acteurs. En dat zijn, die overlappen voor een heel groot deel met die Academy. Ja, dus dit, dit is ook een jury van, wat is het, 6.000 man uit ja. het Funk, hè? Ja, en dan een dwarsdoorsnede uit het vak. Dus ook, ook de, de geluidsmensen en de cameramensen. Het um, is, is wel een beetje een. Uh, gekke jury. Zoals je het zou moeten noemen. Het is de academy. Dus je wordt uitgenodigd. Um, anders mag je niet meestemmen. Dus dit zijn 6.000 mensen die via via via allemaal zijn aangenomen in de afgelopen... Is er een beetje hetzelfde in staan? Hm. Nou ja, het zijn over het algemeen... Uh, er is vorig jaar een onderzoek naar gedaan. Het zijn eigenlijk alleen maar blanke mannen. En de gemiddelde leeftijd is 62. Zijn ze weer, van ja. okay. oh, 6.000 Fred Tevers. Ja, die kunnen we gauw afmaken. En ze zijn nu... Dit jaar hebben ze echt heel erg hun best gedaan om uh, om die, jury, of om die groep een beetje uh, anders te maken. Ze hebben extreem veel nieuwe mensen aangenomen, 276. Um, en daarvan zijn er 100 specifiek... Uh, ofwel buitenlands, ofwel andere etniciteit, of vrouw. Maar denk jij dat dat ja. ook daadwerkelijk uh, anders uit gaat pakken dan in de winnaars? Nou, dat is de vraag. Dat, het is een hele interessante vraag. En het, um, het zijn dus ook... Al jonge mensen. Um, maar kijk je, dus je... Die dan anders naar, naar die films? Want we hebben vastgesteld... je hebt die twee, Gravity en 12 Years a Slave... dat zijn dan de grote kanshebbers. Ja. Dat heeft ook te maken met de thematiek. Nou, ik denk ook dat het de grote kanshebbers zijn. Juist ja. omdat deze mensen ook misschien wel zijn toegelaten. Het is namelijk... Um, wat een beetje het vooroordeel is over de Oscars... wat dus heel lang ook klopte... is dat deze blanke oude mannen vooral stemmen op de wat gezapige films. Ja. Dus je had, je had een jaar waarin Saving Private Ryan was genomineerd... en toen kozen ze voor Shakespeare in Love. En dat is zo'n beetje de grootste schok ooit geweest. Um... Heeft dat ook te maken met, met films zoals uh, Hit 12, Years a Slave... of, of die, uh, Saving Private Ryan... waarin kritiek is op of het Amerikaanse leger... of op uh, de slavernij uh, vroeger in Amerika? Ja, nou zou ik zeggen dat ze dat wel prettig vinden ergens. Ze houden wel van heroïek. Um, maar ik denk bijvoorbeeld dat 12 Years a Sleep... Er gaat nu uh, bijvoorbeeld het gerucht dat, dat heel veel van die Academy-leden... hebben toegegeven dat ze die film eigenlijk liever niet willen zien. Omdat die zo hard is. Er wordt, um, er wordt bijvoorbeeld in en dat, dat is zo... Um, ja, Confronterend? Dat... Ja, je kan het echt gewoon goed zien. het, nou het is, ja, van te te het he? het is deel zien. van je geschiedenis. Ja, maar het is moeilijk om ja. aan te zien om hoe iemand echt gezweept wordt. Hè? Je hebt Hollywood zwepen en je hebt echt zwepen. En ja, en ja geweld zijn heel populair. Verder. Dan moeten ze even oefenen ja. op The Last Temptation of Christ. Ja, ja, precies, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, ja. die heeft ook geen Oscar natuurlijk. Nee, Dus het zou kunnen dat hij daardoor verliest. Maar ik denk dat ze ook heel erg gaan <laughs> kijken... naar. Kijk, als je die twee films naast elkaar legt... Wie, wie wil je dat de wereld ziet dat jij de beste film kiest? Is dat een tamelijk leeg 3D-spektakel of is het 12 Years a Slave... Terwijl Hollywood al zo'n lastige uh, relatie heeft met Slavernij. Uh, terwijl uh, een, een, een donkere regisseur voor het eerst echt een grote prijs zou kunnen winnen op dat podium. Dus ik, ik Jij vermoed... vind het spannend. Dat speelt mee. Ik vind, uh, ik vind het hele circus na aanloop van die prijs vind ik fantastisch. Wat zijn het eigenlijk allemaal Amerikanen in de jury? Nee, nee, nee. Er, zitten ook, uh, er is dit jaar ook een Nederlander aangenomen. Um, dus er zitten ook wel buitenlanders in. Dus ze doen ook hun best om, dat, uh, om, om die erbij te betrekken. Mm. Het zijn er wel weinig. Ja, die zijn meestal wel werkzaam. Die in... Wat vind jij dat er in de prijzen moet vallen? Qua, qua smaak. Ja. <laughs> gewoon, wat wat vind jij nou? Rinden? Wie moet je ja. zeggen? Ja. Ja. Ja. Um, 12 jaar is leven. Ja? Ja. ja, gewoon omdat het een. Uh, het, zou een um, ja, het zou bijna een prachtig statement zijn. Dus ik zou hem. heel de beste fijn vinden. Um, het zijn zulke verschillende films. Het is zo lastig om dat, uh, om dat te vergelijken. Ik denk ook dat dat de reden is dat je het goed kan voorspellen. Omdat uh, het, zijn, het, is, het gaat het is niet alleen om de... Film, hè, gravity. Dat zei je zelf al. Ik heb er drieën langstuizend geknoe nomineerden. Ik heb Gravity vijf nee, sterren gegeven in de Volkskrant. Omdat ik echt... Het is een nieuw soort cinema die... Uh, het is een, een achtbaan cinema. Je hebt namelijk die... Dat, dat anderhalf uur, dat het duurt niet door dat er niks is. Pas achteraf denk je, oh. Nee, als, als ze op de aarde komen. Maar weten ja. we waarom... We, Judith Zagatini, een van de twee films gezien? Nee, ik wil Allebei graag niet. naar die 12 Years a slave. Maar ik vroeg me af, we werden nu op twee paarden. Is er niet een derde die gewoon alles uh, toch nog... merkt? meest doorgehaast. Nou, een merken hassel zou dus... Als een als, geweldige film. Als die mensen ja. nou allemaal denken van... Uh, uh, uh, uh, en dan zou het nog kunnen dat dat een merken hassel. En dan verandert alles. Ja. En Willem Smits heeft die gezien natuurlijk, of niet? Ik heb... Uh, uh, allemaal Alle niet van gezien. Of niet Wolf of Wall Street. Zelfs gezien. die uh, moet ik nog <laughs> <wel> zien. <laughs> maar die heb ik dan weer wel gezien. Dat vond ik wel een, uh, ja. wel een, uh, een stevige film. Uh, ik las een recensente die zei: Ik heb hem met mijn twee dochters gezien. En dan was het snuiven van, coquine, van cocaïne van de billen van een bloedmooie vrouw toch best apart. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, het probleem met die film ook. Je hebt een hele erge grote. Uh, kijk, het gaat ook om de, om de belangrijkste acteurs. En, en die KPO werd dan ook getipt. Maar het is um, geen prettig personage. En mm. hij komt ook niet tot inzicht op het einde. Het is niet ja. echt romantisch. Dus, maar je even, want waarom uh, eigenlijk zijn we zo gefascineerd door dat spektakel daar hier in Europa? Het is toch een erg Amerikaans gebeuren? Ja, het is een feestje met mooie jurken. En speeches. En het is, uh, het is echt hoe Hollywood zich gepresenteert. Uh, nee. Niet. Nee, nee, nee. Ja, het, is, het is namelijk best een saai feestje. Nee hoor, de, je kan het laatste uurtje inschakelen, dan heb je de belangrijkste prijzen te pakken en al die jurken vooraf kan je de volgende dag op internet bekijken. Dan kan je ook nog even kijken of je wat gemist hebt in presentaties en dan is het klaar. Nee, uh, heb je klaar. toch het hele plaatje compleet? Heb je, ja, heb je gewoon alles meegenomen. En ook meegemaakt. niet voor de presentator hoef je het ook niet te doen. Dat is soms ook nog wel eens. Uh, ja, en de generous, Ellen de generous he? doet het. Ja, dat ja, ja, is hartstikke leuk. Maar dan nogmaals, je kan alle beste, alle beste stukjes kan je gewoon op YouTube terugkijken. Oké. Okay. Nou goed, de, met dit advies moeten mensen dus maar besluiten. Of ze de wekker zetten s'nachts ja, en voila. Dankjewel. je Dankjewel, Floortje ja. Smit van Volkshand, Henk-Willem Smits, Judith Sargentini en Margriet van der Linden. Zo direct gaan we debatteren over de vraag of de 32-uurige werkweek een goed idee is. Tot zo. Christina Branco, een van de belangrijkste stemmen van de huidige generatie vado